failing. No, it is not. But then what are you saying? No, I said enough. Some say dat was hem en Kees Mayfield uh, van het EP, uh, wat hij gemaakt heb, Alleen, Kees Mayfield heet hij dus. Our mom, en dat uh, op vaderdag zou ik bijna willen zeggen. Ja, daar is Kees wel goed in, hè, geloof ik. Het is Mr. Tweet himself, uh, geloof ik. Op uh, Facebook uh, zie ik af en toe van die hele leuke dingen van hem voorbij komen. Dus... Uh... Ja, maar goed, uh, je hebt hem uh, ook getroffen toen, toen hij in de finale stond van de grote prijs uh, van het afgelopen jaar. Ja, absoluut. Stond jij uh, geloof ik als een van de dertig de, de die op dat podium uh, mee stonden te stampen. Te stampen, ja. ja want dat, dat had hij nodig <laughs> geloof ik, hè. Yeah. Dat ja. was bij Where to Throw the Stone had hij dat nodig. Ja, nou, maar dat was, dat was wel een uh, leuke bekomstigheid. dat die op uh, een gegeven moment toen zag ik ineens... Hé, hey, zie ik een aantal bekenden, zag ik ineens het podium op uh, rennen. Zoals jij stond erbij en er stonden er nog een paar geloof ik. Uh, ja, onder andere even. de halve Songheids Guild. Ja die, stonden, ja, die stonden erop, ja. Dat, uh, dat, dat sowieso. Goed, uh, nou Alex uh, is gebleven, ook in de tweede uur. We gaan zo direct uh, nog even wat, uh, wat nummers doen. Stuk of drie doen we nog eventjes. En uh, daarin zit ook de mondharmonica bij. Dat vind ik altijd een heel prettig instrument als dat, als dat bij iemand met een akoestische gitaar hoort. 9 van de 10 keer hoort daar ook gewoon een mondharmonica bij. Maar goed, dat sowieso. Nu eerst tijd voor wat anders. De afgelopen week was er een Island Sessions verhaal in Vinkenveen. Daar deden een aantal mensen aan mee. Jalka van Houten had ik begrepen. Er waren onder andere de dames van Loijs-Leen aanwezig. Uh, was uh, Kensington was erbij. Uh, Suus de Groot van uh, Sue The Night. En Fabiana Dammers, die was er ook bij. En ik, ik weet niet wat daar verder uit uh, voort gaat komen. Ik heb wel wat dingen voorbij zien komen. Uh, iets, iets in de geest van uh, dat, er, dat de mensen uh, over en weer uh, zich laten inspireren voor het maken van popsongs. Nou, ik denk dat ze daar wel in geslaagd zijn. Ook het filmpje heb ik uh, even gauw bekeken. Nou, het moet... Uh, aan de ene kant een prettige bende geweest zijn. En aan de andere kant uh, heeft het denk ik ook iets opgeleverd. Uh, dit is uh, zoals het uh, klinkt uh, op een eenvoudig kamertje met een akoestische gitaar. En dat nummer dat heet The Girl You Love. Maar straks als het album uit, uh, uit gaat komen, dan zal het heel anders gaan klinken. Hier is Fabian de Dammers. Do I really need to have the money to be the green?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 Make up your mind like I just did mine. It's about time. Well, it's up to you. I'm feeling Zoals dat uh, klonk uh, van haar kant uit. Uh, gewoon in een uh, huistuin en keukenkamer opgenomen. Uh, maar straks, uh, als het op het album uh, gaat uh, uitkomen, dan gaat dat totaal anders klinken. Dat heb ik me al in ieder geval laten vertellen. Nou, inmiddels uh, zit hij uh, helemaal uh, er klaar voor. Alex Wosinski met een uh, nummer van Thomas Diepdaal. Ja. ja, helemaal goed. Uh, en dat nummer dat uh, gespeeld gaat worden. Make a mess of yourself. De radio Zond voor Dat was hem. Weer helemaal. Uh, Alex Wasinski hier bij ZFM Zandvoort. Uh, straks uh, gaan we natuurlijk nog uh, twee nummers, of twee nummers uh, naar hem luisteren. Dit was een, uh, een cover. Uh, daar heeft hij een hele eigen uh, draai aangegeven. Make a mess of yourself. Zo heet dat nummer toch Helemaal goed Ik uh, knikte erbij uh, We gaan zo uh, weer verder Maar eerst gaan wij uh, weer gewoon muziek uit de toverdoos uh, draaien En dat uh, nummer dat heet niet 10.000 Lovers Maar dat, dat nummer dat heet Home En het is van iemand die Alex ook heel erg goed kent Namelijk Ghana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 To bed so I let her go I let her go and fell asleep to the sounds of Sirens. I fell asleep to the sounds of Sirens I fell asleep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 Van uh, de mooie noten 2011. Uh, daar waren ook uh, deelnemers in het verleden, als Lucky Fonds, de derde. Lucky Fonds 3, uh, Ballardier en Kees Mayfield, die zijn daar ook opgedoken ooit. In mooie noten. Eerdere uitgaves. En ook deze Chris Kok. En een paar weken geleden stond hij in de kwartfinale's van de Grote Prijs. In het pakhuis Willemina. Afgelopen vrijdag was daar weer een aflevering van in het pakhuis Willemina. Maar, Alex, we zitten er zo naar te luisteren. En inderdaad, ook ik kreeg een melding van Chris via, de, via het Facebook-kanaal. En ze zei: Ja, ik heb wat. Dus ik heb het gedownload. En uh, dit is Sounds of a Siren. dat is dan uh, het nieuwe gedeelte wat hij uh, gemaakt heeft. Uh, Neon heette, het, uh, heette dit nummer. En dit is ook uh, Sounds of Sirens. Ja. ja. Uh, het dat is van en het, uh, het EP'tje wat hij. Uh, ja, het uh, andere nummer heette Neon. Ja, dat was het, dit nummer overigens waar we net. Uh, of, of is dat. Uh, oh, dan haal ik twee dingen door elkaar. Uh, goed. Maar goed, uh, hij heeft uh, geloof ik uh, de mooie noten gewonnen. Ja, ja dus die heeft hij vast in zijn zak. Ja. Het is dus al een prettige bijkomstigheid dat je dan uh, een, een prijsje in... Uh, ja, een prijsje. Wat is dat voor uh, iets? Mooie noten 2011. Het is een uh, Amsterdamse singer-songwriter. Competitie, voor zowel je natuurlijk uh, muziekcompetitie uh, kan noemen. Mm -hmm. uh, waarbij je in minimale semi-acoustische setting met maximaal drie man. Mm -hmm. Dus uh, nou ja, toch de competitie aangaat met je, met je collega-muzikanten. Ja. Uh, ja, nou dus Het verschil qua speel De laatste finale was, als ik het goed zeg In het Vondelpark Maar ja. zijn ook voorrondes geweest In, uh, in Paradiso onder andere Dus het zijn ook niet de minste podia waar je dan staat Nee, dat, uh, dat heb ik hem ook wel uh, laten vertellen dus, ja. uh, en, uh, nou, Rebecca Sier, Een andere uh, Die ik ook op die avond uh, waar jij toen hebt gespeeld uh, Die heb ik ook aan het werk uh, gezien ja. Dat loog er ook niet om en, uh, Wat ik nou zo jammer vind En Wellicht zit Rebecca stiekem te luisteren. Maar uh, ik, heb, ik heb geprobeerd om het materiaal van haar uh, te downloaden. Het is, het is niet te downloaden. Het is gewoon niet, niet te krijgen. Dus, dus ik uh, zou gewoon een dringend oproepje willen doen. Van, <laughs> heb je MP3 materiaal? Kan ik het hier uh, draaien bij, uh, bij ons op de zender? Dus uh, maar ja, misschien dat jij... Of, uh, nou, Radio Zandvoort ook... betreedt de illegale kanalen. Ik, uh, moet, het, ik, moet, ik moet wel, uh, anders moet ik illegaal gaan doen. En ik, uh, dat wil ik niet. Ik ben gewoon wel iemand uh, van, ik doe het langst. <laughs> uh, maar ja, is dat iets uh, voor jou nog? Mooie noten? Zou je dat wel willen? Um, nou, ik had opgegeven voor dit jaar, maar toen had ik net mijn EP afgerond. En het, was echt wel een, het is toch wel echt een band-EP geworden. Dus het was niet uh, semi acoustisch genoeg ervoor. Ja. Dus... Wat ga je nu doen? Gewoon uh, toch proberen om het uh, om de volgende keer bij te misschien, gaan. Misschien, ik, uh, ik heb eind dit jaar wat, uh, wat staan, die ook voornamelijk semi akoestisch zullen zijn. Ja. Onder andere bij uh, in de kringloop.nl, misschien al zo gehoord. Ja. Dat is een uh, huiskamerconcert, maar voorafgaande in een kringloopwinkel opnamesessies. Ja. Uh, dat is dus ook semi akoestisch Dus ik was eigenlijk al bezig om daar een, uh, een leuke bezetting voor bij elkaar te rapen. Ja. En, en die setting al wat verder uit te werken. En als dat, als dat goed bevalt, dan is dit absoluut nog wel opzicht. optie om uh, volgend jaar alsnog aan uh, mee te doen. Oké, okay, nou ja het, is, uh, het zou, uh, Kijk als jij nu met dit werk Wat je nu doet zou, Naar mijn idee zou je, dan, uh, zou je er best uh, wel tussen kunnen staan Ja, maar ik, ik snap wel als je een EPje aflevert Met veel band Met uh, scheurende hemmens en elektrische ja, gitaar ja, Dat ja, ze denken dat het, van nee, waar is de akoestiek? Ja, ja <laughs> want daar, daar gaat het uh, uiteindelijk wel om Over een stuk akoestiek uh, gesproken uh, Ik zei het al uh, Soede The Night uh, zij, uh, was als, uh, zij is als zuster groot actief uh, Maar zij was dus ook Op dat, uh, op dat eilandje ergens in de uh, Inkeveense plassen bezig geweest. Het was van de, minst, van de wat minder bekende popmuzici dan. Hè? Want uh, ja, het uh, ging erom. Dat ze elkaar aanjagen. Voor, uh, voor iets leuks. En uh, nou, We waren onder andere ook nog. Bijvoorbeeld Sabrina Stark bij. Dus. Ja, die uh, liep daar ook uh, rond. Uh, een Birgit Schuurman heb ik uh, begrepen. Dus ja, uh, dan, heb je, dan heb je al wat naam. Nicole Bus, heb ik me ook laten vertellen. Dus uh, het, uh, er waren toch wel uh, wat, uh, wat uh, mensen van naam daar aan, uh, aanwezig. gedaan hmm. Bij de Island Sessions, daar heb ik het over. Want dan dus denken ze van, waar heeft die koper er nou weer over? Nou, hierover. Uh, maar Suus uh, heeft, uh, heeft in het grijze verleden, toen hadden we hier, dat vond Marcus, dat blijft een leuk verhaal. John Doe's Revenge, die hebben we hier toen uh, hebben we hier uitgenodigd. Daar was uh, Suus de Groot de frontvrouw van. Uh, ja, dat hadden we, hadden we zo bedacht. Uh, winnaars van de Rop Akdowort 2008-2009, we gaan ze hier neerzetten. Ja, leuk, denken we dan. Hè. We moesten er alleen een deur voor hier uitslopen om de drummer uh, kwijt te kunnen. En dat was dus niet uh, akoestisch. Nee, dat was toch echt een beetje semi-akoestisch. Bijna uh, gewoon, uh, gewoon met volle versterking. Maar goed, uh, ze hebben toen uh, gespeeld. En uh, van die periode stamte uh, mijn, uh, mijn, uh, ja, mijn relatie met uh, onder andere Zuster Groot af. Uh, en ze is hier ook geweest. In, uh, in het begin van dit jaar of eind van het vorige jaar. Dat staat me niet helemaal meer uh, voor de geest. Maar uh, als the Knight uh, zei ze van. Ik heb nog een aantal uh, nieuwe liedjes. En die wil ik gewoon even bij jou komen spelen. Nou, En dit was er een van. Stay close to yourself.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 hele discussie op gang gekomen op een van de dingen die Suus op Facebook heeft gezet. Dat heeft te maken met de plannen wat betreft de cultuursector en de muzieksector ook in het bijzonder. Want dit kabinet schijnt daar aardig het mes in te willen gaan zetten. Nou, de reacties zijn niet van de lucht. Het is inmiddels nu brand een beetje een digitale klaagmuur aan het worden daarbij de de pagina van Suus de Groot. Kijk zelf maar, want er staan een aantal reacties ook van deze jongen bij. Ja, ja, ja uh, ik laat mij ook niet onbetuigd in dit, uh, in dit verhaal. En uh, van, uh, van Mick Sondorp. Uh, hij is van uh, The Sculpture in the Clay. Die schijnt nu ergens in Duitsland uh, rond, uh, rond te lopen. Of, of iets dergelijks. Maar die, uh, die heeft zich ook uh, in deze discussie uh, gemengd. Maar goed, we gaan weer uh, terug naar uh, de muziek. Zoals die live moet klinken vandaag. En uh, ja, ik heb begrepen de, de, de, de zangmicrofoon ja, oké, okay. het zei zo, het is een technisch verhaal. Ik ga dat uh, niet helemaal uitleggen hoe dat, uh, hoe dat precies zit. Maar ik ga je wel verzekeren dat als we de opnames uh, klaar hebben, dan gaan we ze namelijk een beetje bewerken. En dan komt het er heel anders uit uh, te zien en te horen dan, uh, dan wat je nu uh, live op de radio hoort. Uh, laten we beginnen met uh, de eerste. En dat is uh, van de, de EP Free Fall. Maar nu in een uh, versie bij CFM hier op uh, de radio. Insomnia, gevolgd door... Expectations. Hier is hij. Alex Wazinski. Dat was hem. Insomnia. Uh, de volgende. Dat heeft, een, uh, heeft nu een werktitel. Uh, ook uh, ja, wat ze in uh, muziektaal noemen. De smoelenschuiver komt er ook bij. Dus uh, dat, uh, dat is zoiets uh, wat uh, Toetstielemans uh, doet. Hey, zeg maar. Mondharmonica komt erbij. Uh, dat is uh, een werktitel. Expectations heet het, uh, heet het nummer. Voorlopig heet dat uh, nummer zo. En... Ja, voorlopig wel. Maar goed, uh, als het uh, verandert, dan hoor ik dat wel. Uh, dan klep je maar in de elektronische mailbox. Dan uh, zie ik hem vanzelf wel uh, terug. Uh, dat nummer, dat ga je nu horen. was hem. En uh, Alex uh, gaat uh, nu uh, heel langzaam uh, zich uh, verplaatsen. Zodat ik naar microfoon 2. Waar we dan nog eventjes uh, kort uh, zouden nog even verder uh, met hem uh, gaan praten over het een en ander. Maar eerst even met uh, genoeg. Mm -hmm. Even de vissen, zoals ze voluit heet. Dit was het laatste singeltje wat, wat erop terug te vinden hebben. Genoeg heet het uh, nummer. En uh, Alex en ik hadden toch een uh, klein meningsverschil over het nummer afgedwaald. Uh, Afdwaal dat vind ik een van de sterkste nummers. Maar jij hebt daar een iets wat andere mening over. Uh. Ja, dat is ook een kwestie van smaak. Ik vind uh, vooral is de... Dat muziek de... altijd zo. Ja, ja, uiteraard. Ik vind de nummers zelfs genoeg, vind ik echt, uh, vind ik echt ijzersterk. Verdriet vind ik ook een hele mooie. Mm -hmm. uh, ik ben misschien wat verwend geweest. Want uh, voordat ze meedeed aan uh, de grote prijs. Toen was ze bij uh, Fusion in Amsterdam. Toen ik mm -hmm. nog op de oude, echt daadwerkelijk in Fusion pand zat. Ja. En uh, daar deed ze ook afdwaald. En dat was zo'n uh, mooie pure versie, akoestisch dus ook, ja. en, uh, ook met loopstation overigens, ja. Dan, daar ben ik toen helemaal verkocht van geraakt. En in dat opzicht was het voor mij een beetje een, een, een tegenvaller, dat uh, dat in één keer een, uh, meer een, ja, een meer de hippe versie ervan was gemaakt. Terwijl ik die meer stemmigheid en uh, de, de puurheid ervan heel erg mooi vond. Mm -hmm. ah. Ja, nou ja, goed. Het mag. Dat mag. Ja, eh, hartslag staat erop. Eh, nou was er afdwaald en genoeg. Volgens mij zijn dat de drie, de drie die er nu af zijn gehaald. Eh, gaat volgens mij heel erg goed. Hoop ook straks ja. dat, dat het voor jou enigszins weggelegd is. Ja. Nou, droom in de eens van. Ja, het is voornamelijk hard werken. Ja, oké. Okay. Ja. <laughs> en het het achter niet, optredens uh, aan zitten, geloof ik ook, hè? Want ja, het komt niet prima, aan. Ja. en Dat is wel het voordeel van nachtdienst, want ja. dan heb ik alle tijd om uh, goed mailtjes te sturen. En als je een stuk of 50 stuurt, nou, dan mag je blij zijn als je drie, vier optredens uithaalt. Ja. Dan mag je heel blij zijn. Ja. En uh, de afgelopen tijd voornamelijk dus uh, uh, een solo en semi-acoustic gespeeld Maar de laatste paar keren uh, toch ook met dat uh, met Bijvoorbeeld het LVC afgelopen vrijdag. En dat was, een, uh, dat was toch wel een, een, een Groot feestje. Dan krijg je toch een heel een soort, ander soort energie uit je muziek. Ja. En dat beviel eerlijk gezegd ook wel heel erg goed. Goed. Ik dank je voor je komst uh, hier uh, naar de studio. Straks uh, uh, al, ja. uh, veel uh, plezier uh, onderweg naar huis. En ik hoop niet dat die auto er dan mee uh, stopt. <lacht> nee, die blijft niet meer doen. Ja, die, die blijft <lacht> niet doen. We gaan afsluiten met uh, de Cosmic Carnival. En dit uh, nummer dat, uh, dat zal totaal anders gaan klinken ook voor deze versie. Ja, uh, ook uh, deze versie gaat een, uh, een totale metamorfose krijgen op het uh, album uh, wat ze aan het uh, maken zijn. En ik heb laten vertellen dat er drie man dan hier komen met een akoestische gitaar. En dan gaan ze een aantal dingen uh, van, uh, van het album spelen. Nou, ik hoop uh, dat jullie dat, uh, dat jullie daar nog aan houden. Vrienden van de Cosmo Carnival. Dit is nog uh, van uh, het EP wat ze hebben uitgebracht. Uh, uh, dat is alweer van vorig jaar. En uh, dit nummer dat heet Share Love. Wat mij betreft graag tot volgende week. Dag.